12 maart 2012, en dit is de tweede aflevering van Glasnost. Met onderzoeksjournalist Jeroen Smit, theaterauteur Sophie Cassis... concertorganisator Ike de Zeeuw, het Flix Filmfestival... columnist Van Basjerief en bever Maarten Brons. Uw presentatoren zijn Brand Douwens en Rick van der Klei. Dit is Glasnost. In 2008 verscheen van de hand van onderzoeksjournalist Jeroen Smit de Prooi. Een reconstructie van de ondergang van de ABN Amro Bank. Nu is de Prooi door het nationale toneel bewerkt voor het toneel. Afgelopen zaterdag was de première. In de studio hebben wij auteur Jeroen Smit en aan de telefoon Sofie Cassis die de Prooi voor het toneel bewerkte. Inderdaad, maar Sofie komt pas later erbij, Rick. Dus uh, nu moeten we het doen met. Uh, we gaan onze eerst. Ja, dat is, ja. <laughs> ja. Allereerst. Goedenavond. Um, ter voorbereiding op uh, deze bijzondere, bijzondere aflevering hebben wij eens even goed in onze portemonnees gekeken als redacteurs. Ons viel iets op. Vertel. Drie kwart van de redacteurs had een ABN Amro pas in de broekzak zitten. Oké. Okay. Hoe kan dat? ABN Amro zou toch omvallen? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, um, het, het boek gaat over de. Um... Zeg maar het uit elkaar vallen van het grote ABN AMRO. Ooit hadden we een bank die in 80 landen opereerde. 108.000 medewerkers had. Een balanstotaal van bijna 1.000 miljard. Gigantische bank, groot succes ook. In zekere zin, althans, als je de geschiedenis van die bank... van 180 jaar bijna doorneemt. Een icoon. En het boek gaat erover dat die bank op een gegeven moment... door hoogmoed, door ijdelheid, door... Nou, ook een heel klein beetje hebzucht in ieder geval. Uh, en door heel veel interne twisten um, uh, ja, uh, in de etalage moet worden gezet. En dan uiteindelijk wordt verkocht. En dan ook nog eens een keertje niet wordt verkocht aan Barclays. Dat was de optie van de CEO in de tijd, Rijkman Groening Maar in stukken wordt gehakt door een consortium. In vier ja. stukken. Nou, en een van die stukken, dat is het stuk wat door Fortis werd gekocht. Het consortium bestond uit drie banken. Fortis, Santander en RBS. Een stuk wat door Fortis is gekocht... Met Fortis ging het helemaal slecht daarna. We spreken over 2018 inmiddels. Dat is teruggekocht door de Nederlandse overheid. En dat is een klein stukje. Dat is het Nederlandse stukje. Daar werken 24.000 mensen. En dat is die bank... Uh, waar we nog bij kunnen bankieren. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet meer die ABN AmroBank... die ooit de ABN AmroBank was? Nee, dat is natuurlijk, nou, wat ik al zei... een kwart van de medewerkers om te beginnen. ABN Amro was heel groot in de Verenigde Staten... groot in Brazilië, groot in een heleboel landen. Ik noemde het al, heel veel plekken hadden ze kantoren. En dat is grotendeels uh, ja, verdwenen, weg. Althans, in andere handen overgegaan. Ja, dus, dus de, de, de bank die we, die er, eh, waar we nu bij bankieren, dat is een, een, een, een Nederlandse bank. Is dat een goede bank nu weer, de ABN Bank? Nou ja, ze werken natuurlijk heel hard om het, um, om het allemaal weer overeind te, uh, te trekken. En um, uh, nou, de laatste cijfers vielen een beetje tegen... omdat ze uh, niet hadden gerekend op een enorm grote Griekse tegenvaller. Uh, dat was een grote verrassing. Ze dachten dat ze dat geld wel terug zouden krijgen. Blijkt niet het geval te zijn. Het gaat om honderden miljoenen. Um, en het is natuurlijk een staatsbank nu. He, zijn handen van de overheid is gered met belastinggeld. Er is zo'n 30... 32 miljard belastinggeld uh, was er nodig om die bank terug te kopen, overeind te houden, mee te financieren. En het is zeer de vraag waar dat, uh, waar dat uh, ja, of, of hoe die bank. Je kan natuurlijk niet eindeloos in staat zijn. Dus er moet een, een nieuw scenario worden bedacht om die bank weer uh, een tweede leven te geven. En daar zijn ze nu druk mee Maar brengen. dat is nu al twee jaar zo. Hè? In 2010 werd het een staatsbank? Nee, 2008, oktober 2008, ja. een ja. Amro NL als geheel ja. sinds 2010? Nee, nee, nee. nee. Het, zat, het zat bij Fortis. En um, even kijken, 2008, ja, was het nou 2008, 2009, nee, 2008, ja, ja. Volgens mij eindigt het boek ermee. Ja, waar, waar, waar komt de voorrang vandaan? Het is nu, uh, nu al in ieder geval enkele jaren later. Ja, zeker, dat klopt. Wat is het perspectief voor de komende jaren voor nou, deze, deze bank? De nou, wat bank. ik net al een beetje schetste. De, de, want op zich gaat het goed, de goede bank verdient ook weer geld. En uh, er is al uh, luid en duidelijk gecommuniceerd op allerlei fronten... dat die 30 miljard die erin is gegaan, die komt er nooit meer uit. En dus dat, maar goed, je kan ook afvragen, ook de commissie de wit is dan maar aan de orde geweest, of dat belangrijk is. Hè? Want met die 30 miljard is die bank overeind gehouden. En dat heeft, als die bank was omgevallen, dan was de schade niet te overzien geweest. En dat geldt sowieso voor dit soort grote banken. En dat geldt ook voor ABN AMRO, is dus een zogenaamde systeembank. En op het moment dat zo'n bank echt om zou vallen, nou, dan is, dat is het drama compleet. Dus in die zin denk ik dat de Nederlandse staat goed aan heeft gedaan om, um, om te kopen. En nou ja, wat ik al wat, zei. Wat is er dan voorkomen doordat de staat het heeft opgekocht? Nou, als, als zo'n bank failliet gaat, uh, zo toch, in, in ieder geval in de Nederlandse context grote banken, dan zijn bijvoorbeeld heel veel bedrijven die daar bankieren hun geld kwijt. Dus dan gaan ook heel veel bedrijven kapot. Uh, nou, particulieren hebben dan uh, zo'n. Uh, Faillissementen. Ja, ja, dat kan. Ja, een de depositogarantieregeling. Dus dat was eerst tot 25.000 en later is dat door de ICE-affaire opgetrokken tot 100.000 euro. Maar alles boven de 100.000 euro zijn mensen ook kwijt. Dus, dus moet je, je voorstellen, wat, nou ja, het is niet te overzien, wat dan hè, al die rekeninghouders, rijke studenten, die allemaal hun geld kwijt zijn. Rijke ja, studenten, Maar ja. dat is niet gebeurd en dat was de belofte van Bos, minister van Financiën. In de destijds. tijd, ja. ja. Um, en de huidige minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Ja. Um, wat, wat doet hij er nou aan om ervoor te zorgen dat ABN AMRO niet eeuwig staatsbank blijft? Nou ja, kijk, de, de, de, kijk, de eigenaar die moet een goed moment kiezen... en er moet een goed scenario liggen. En er, zijn, uh, er is een, een, een forse discussie aan de gang van... moet je die bank nou straks bijvoorbeeld weer naar de markt brengen... Hè? dus aandelen verkopen op de beurs... en op die manier de bank weer terugbrengen naar uh, de aandelenmarkt... en naar de, naar de markt, uh, hè? dus gewoon weer een private partij. Of moet je uh, op een andere manier uh, daarmee omgaan? Daar is veel discussie over. Hè? Je hebt een Rabobank, dat is een coöperatie. Je hebt allerlei modellen... Uh, om zo'n bank op een gegeven moment weer uh, op eigen benen te zetten. En daar zijn ze gewoon nog niet uit. He, uh, uh, ook belangrijk is dat ABN Ambo zelf er gewoon nu heel hard aan werkt. om de resultaten echt op een goed niveau te krijgen. Want pas als die bank weer echt gezond is. en, en er moest ook een, natuurlijk een enorme reorganisatie van ter plaats. want Fortis en ABN Ambo zijn in elkaar geschoven. Fortis Nederland, ABN Ambo Nederland. Ze zijn zo'n hele toestand geweest om die bank. daar zijn ze een uh, jaar en nu alweer twee jaar druk mee bezig. Uh, dus er moet gewoon heel veel werk worden verzet. En straks dan moet er een goede bank staan. die... Uh, met een goed verhaal. Die, waar mensen, die ja, rendabel is voor investeerders. Nou ja, die, ja maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om te zeggen van we gaan het niet naar de beurs brengen. Hè? Dat zou ik zelf een voorstander voor zijn. Ik geloof dat banken, dit soort systeembanken horen gewoon niet op de beurs. Hè? Daar horen bedrijven. Waar, waar die, hoort ik, de bank wel, volgens u? Nou, wat, wat bijvoorbeeld zou kunnen, is dat je grote institutionele beleggers vraagt, hè? pensioenfondsen, onze pensioenfondsen zijn steenrijk, om uh, uh, uh, een fors aandeel in zo'n bank te nemen. Een soort stabiel aandeelhouderschap. Een aandeelhouderschap wat bijvoorbeeld ook genoegen neemt met een met een, met, een, met een met een rendement, wat zo'n bank kan bieden. Kijk, het probleem is als je op de beurs genoteerd bent... De, zijn die pensioenfondsen zulke stabiele partijen nog dan? Nee, dat zou uh, je... Bram en ik, die uh, zouden bang moeten zijn voor ons pensioen toch? Omdat nee, maar goed, maar we hebben ja, staat 800 miljard, we hebben alles bij elkaar iets van 800 miljard gespaard, dus er zit in ieder geval heel veel geld in. Uh, en je, je zou hè, daar een constructie kunnen optuigen en kunnen zeggen tegen pensioenfondsen, als jullie nou genoeg nemen met 5, 6 procent rendement, dat is namelijk ook een rendement wat bij zo'n bank past. Het grote probleem van de aandelen, gewoon de beurs, is dat als een bank daar moet acteren, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, dan gaan ze de concurrentie aan met Heineken, met Shell, met Philips. Dat zijn bedrijven, dat zijn gewone bedrijven, die kunnen enorme rendementen maken en heel veel winst maken. En daar gaat de koers omhoog. Maar die kunnen ook failliet gaan. Nou, op het moment dat een bank dat soort competitie opzoekt, dan gaan, dan gaan ze ook allerlei risico's lopen, die banken. En dat hebben we dus de afgelopen jaren gezien. En dit soort banken, die met, uiteindelijk met belastinggeld moeten worden gered. Daarvan is het op de grens van immoreel dat ze dit soort risico's lopen. Om je voor te stellen, Je bent aan het ondernemen, je ziet een enorme kans om veel geld te verdienen. Maar aan iedere grote kans met veel geld te verdienen zit een downside, een risico. En dan denk je, zal ik het doen, zal ik het niet doen? En in de achterkant van je hoofd weet je, en als het misgaat, worden we met belastinggeld gered. En dat kan natuurlijk niet. Wij moeten met elkaar voorkomen dat banken dat soort risico's dan vervolgens gaan lopen. Want we hebben gezien dat de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht komt. Toen u de prooi geschreven had... laten we even over ja. de toneelbewerkingen uh, ja. gaan hebben. Um, en uh, er kwam heel veel, um, er werd heel veel aandacht aan gegeven. Um, het was een, uh, een goed geschreven boek... die heel goed inzicht gaf hoe het eraan toe zou gaan... in de ondergang van de ABN AmroBank. Zag u ook al meteen het, uh, het toneelstuk, het drama erin? Nee, nee, nee. Ik was totaal verrast... toen het Nationaal Toneel met dat verzoek uh, bij ons kwam... bij de uitgever en de ondergetekende... Uh, totaal verrast. Ik kon me daar geen voorstelling van maken. Het is een dik boek over een bank met uh, nou ja, misschien wel 200 personages die er min of meer in voorkomen. En het is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk ook. Het is redelijk complex. Hè. Bank is een abstract. Uh, als je het nou over, mijn vorige boek ging over Aholt, dat is tenminste een kruinier. Dat begrijpen we allemaal wat hij doet. Hè. Die koopt melk, zet het in een koelkast en dan kan je, dan, eh, dat is overzichtelijk. Dat is, kan je, nou, bij een bank, ja, wat doet zo'n bank eigenlijk? Ja, een beetje geld ophalen, lenen. De bank doet natuurlijk heel ingewikkeld. Derivaten. Ding. Derivaten, noem het maar op. Dus dat is best ingewikkeld. Investment bankers, nou, uh, dus dat um, daar kon ik me eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar toen het verzoek kwam, in alle eerlijkheid, toen hoorde ik dat daar uh, het Nationaal Toneel aan vast zat. Toen hoorde ik Johan Doesburg, en hoorde Sophie Cassis. En toen dacht ik, dat zijn natuurlijk toch hele goede namen. En uh, dus werd ik nieuwsgierig. Dacht van, nou ja, why not? En ijdelheid speelt zeker ook een rol dan, hè? want het is ook een beetje een eer bij, dat dat gebeurt. Bij u zelf? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk ja. Jeetje, mine, er komt een verzoek. Of, of, van het of, nationale toneel. Of, nee, of ze daar een toneelstuk van morgen gaan maken, dan speelt dat ook een rol. In alle eerlijkheid, natuurlijk speelt dat ook een rol. Maar in combinatie met die nieuwsgierigheid. Dus toen hebben we het verkocht, de toneelrechten. Sophie Cassis aan de telefoon. Dag Sophie. Hey. Dag. Um, wat, heb, uh, wat heb je die moeten doen om, om, om Jeroen er zo van te overtuigen... dat het ook daadwerkelijk een goede vertaling, hertaling werd van zijn boek? Nou, ik denk dat wij daar niet zo heel veel voor hebben do hoeven doen omdat hij zo nieuwsgierig was naar wat wij uh, zouden maken. Ik weet wel nog dat het eerste gesprek dat wij uh, hadden, uh, alweer een hele tijd geleden, toen was ik al bezig met uh, het opzetten van het script. En toen heb ik tegen Jeroen gezegd, ik ga een ravage aanrichten in jouw werk. Want zijn boek is Schut, natuurlijk ja. een hele zorgvuldige, minutieuze reconstructie van wat er gebeurd is aan de hand van honderden gesprekken. En ik loop daar met enorm... ...om Zevenmijlslaarzen doorheen. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Jij had het over een ravage. De regisseur zat er ook bij Johan Doesburg. Die had het over... ...we gaan dat boek van jou fabuliseren... ...of fabuleren. ik ken dat werkwoord helemaal niet. Er een fabel van maken. Er een fabel van maken. En dat was voor mij ook meteen helder... ...dat ik daar inhoudelijk op geen enkele manier... ...een bijdrage aan zou moeten willen leveren. Heb ik ook niet gedaan. En dan is het heel spannend... Want dan is het natuurlijk van, wat, wat, hè? Wat, wat, wat, wat, wat gaat daar gebeuren straks? En toen heb ik een doorloop gezien, twee weken geleden inmiddels. En dat was gewoon hartstikke leuk, hartstikke goed. Dus, en, en dat is prettig, dat is een opluchting, kan ik je verzekeren. Want het was wel heel erg vervelend geweest... als ik daar enorm vanuit mijn humeur was geraakt. En dat is één ding wat heel erg naar boven komt... dat alle, alle voorbeschouwingen. Het, het boek De Prooi bevat geen dialoog. Sterker nog, heel veel zinnen die erin staan... worden ook zelfs niet aan personages toegeschreven. Het blijft altijd een beetje vaag, toch? tot to, to, to, to de Nee, de het boek is geschreven naar het perspectief van een alwetende verteller. Dus ik vertel gewoon wat er gebeurd is ja. En, en, en, en Sofie, Cassis ja. de bewerker, die moest daar in één keer een dialoog maken. Het wordt we heel stil op het toneel. Ja, maar dat was, het was voor mij heel prettig... hoor, ...dat er geen dialoog in het oh. boek zat. Want dat gaf mij natuurlijk enorme vrijheid... Uh, ...om uh, uit te pakken... ...met uh, de dingen die ik zelf verzon. En dat was wel een beetje aanmatigend... ...want um, uh, de, m, de personages... ...in het stuk dragen de namen... ...van uh, de werkelijke spelers... ...in het, uh, in het ABN AMRO-drama. Dus ik leg mensen dingen in de mond... ...die ze nooit hebben gezegd. Um, daar heb ik wel ook erg over zitten dubbel... ...of ik dat mocht doen... Um, aan de andere kant, iedereen weet over wie het gaat. Dus het is ook een beetje raar verstoppertje spelen om dat niet te doen. Um, dus dat heb ik toch maar zo gedaan, uiteindelijk. En was u daarmee eens meneer Smit? Nou, nee, kijk, ik begrijp heel goed dat op toneel dat daar gesproken moet worden. Hè? Ja. Anders wordt het wel redelijk ingetogen ja. allemaal. Um, dus dat was niet... Nee, ik, ik, wat ik al zei, ik, ik, um, ik heb dat toen helemaal uh, losgelaten. Ik heb een twee keer of drie keer heb ik een scenario opgestuurd gekregen... Uh, dat vond ik heel moeilijk zeg ik ook eerlijk om te lezen in eerste instantie. Want ik ben van de non-fictie. Dat moeten mensen goed begrijpen. Als je als journalist probeert te reconstrueren wat er is gebeurd... dan na eer en geweten probeer je echt de waarheid te achterhalen. Zo goed mogelijk te reconstrueren. Dat is een bepaalde houding, een attitude. Als je dan vervolgens wordt geconfronteerd met fictieve dialogen... en dat zijn tien personages in plaats van 200... dan valt je onmiddellijk van alles op. Dan zeg je, nee, dat was Wendt van, van Vlissingen die dat vond. Nou ja, maar sorry, die doet niet mee een stuk. Dus ja, dat hebben we nu in een andere context. laten we dat terugkomen bij iemand anders. Nou, dat is voor een non is dat nogal ingewikkeld. Dat is een andere. andere uh, een andere discipline. Dus um, nou, in eerste instantie kon ik het ook niet echt lezen. Dat maar heb ik ook Sophie verteld. Op een gegeven moment heb ik, na een paar weken, heb ik met veel pijn en moeite in mijn hoofd die knop omgezet. En ben ik heel, op een heel rustig moment, heel rustig, ben ik het gewoon gaan lezen als een toneelstuk. En toen werd mij duidelijk dat het een hartstikke knap scenario is. Nu stond er in de, in de volksstand vanochtend, dat was de minste recensie, daarna zijn heel veel goede recensies gevolgd vandaag, hoorde ik al in, de, in, de, in het Parool, in de Telegraaf, mevrouw Cassis en meneer Smit, ja. um, um, dat het eigenlijk, geen drama is en daardoor niet interessant schreef Hein Jansen. Jullie reactie alsjeblieft, misschien eerst Sofie. Het is geen drama. Ja, daar ben ik het niet mee eens. <laughs> ik vind dat er wel drama is. Maar ja, Hein Jansen heeft het niet gezien. Dus heeft ja, Hein Jansen het niet gezien? Nou, dat denk ik niet. Want anders zou hij dat niet schrijven. Oh ja. um, ik, uh, ik kan niet in zijn hoofd uh, kijken. Um, en hij kon blijkbaar ook niet zo goed naar het stuk kijken. Dus ja, we, hebben elkaar, we zijn elkaar misgelopen, laat ik ja. het zo zeggen. Maar inderdaad, wat, ik, wat ik, als ik daar zelf nog even. Wat ik jammer vind. Je kan er zo naar kijken, dat kan. Een recensent heeft natuurlijk zijn eigen uh, pet op, en kijkt er op een bepaalde manier naar. Maar wat hij wel had kunnen doen, Sofie, vind ik toch... dat op zijn minst dat je... en dat hebben de anderen gelukkig wel heel goed gezien... en ook heel duidelijk onderstreept in hun recensies... dat het ontzettend moedig is van het Nationaal Toneel... om zo'n non-fictieverhaal op de planken te brengen. Zo'n actueel non-fictieverhaal. Dat het op zich in zichzelf... en dat op het moment dat je voor dit soort non-fictie kiest... dat dan de ruimte, ook voor jou, Sofie, omdat nog meer te dramatiseren. Hè? Mm. Je gaat bijvoorbeeld fantaseren over de relatie van Groening met zijn vrouw. En hoe dat. Een... Ja. Nee, nee, nee, maar moet je voorstellen. Dat is, het, dat is het, ja. van, de oproep van Hein Janssen. Hè? Van kom met. Ja. Ik wil nog meer relief in dit personage. Nou, dan ga, je, dan ga je zo weer van die non-fictie af. Ja, en ik denk dat... ook. Nou, kijk, er zijn, wat ik hoor van uh, mensen die het stuk gezien hebben. Die zijn eigenlijk allemaal heel blij dat het zo, uh, ja. dat het zo uh, dichtbij. Jouw verhaal is gebleven. Omdat, ja, daar gingen we het over hebben met z'n allen. En dat is waar we over na moeten denken. We hoeven en, niet en wat aan is dat te dan? Denken Wat over is dat de relatie dan? met zijn vrouw. Waar moeten we dan over? als we dat boek hebben gelezen en het toneel zien, is het gevoel dus blijkbaar hetzelfde als ik, nou, als, ik, als ik het boek dichtsla of naar huis loop vanuit de schouwburg. Wat is dan dat gevoel? Waar moet ik over nadenken? Um... Hoe wij, uh, hoe wij in deze samenleving moeten omgaan met uh, uh, de menselijke maat. En hoe wij moeten voorkomen dat we alles in uh, geldwaarde uitdrukken in plaats van in waarde. Dat is ook een mooie slotzin van Groenink in het stuk. Die zegt op een gegeven moment, oké, okay, de bank is verkocht. Hier staat een enorme zak met geld, hè, 71 miljard. Maar wat van waarde is, is er niet meer. He, dus die, er staat nu een zak geld, maar wat van waarde is, is weg. Dus wat is dat eigenlijk? Oké, okay, over de waarde van uh, Jeroen Smit zelf zullen we in het tweede deel van het interview nog uh, uitgebreid komen te spreken. Uh, maar eerst een reportage, want afgelopen zaterdag bezocht Bram in Usfa Flix. Flix is het internationale studentenkorte filmfestival. Hij sprak daar met bezoekers en met de voorzitter van de organisatie Jennifer O'Connell... Was ze eigenlijk tevreden? Ja, ik uh, ben heel erg tevreden. Ik vind het ontzettend geslaagd. En uh, zeker door het aanbod dat we hebben. Ik ben heel erg, uh, ja, bij, bijna trots op alle films die we laten zien. Ik vind het ook jammer dat ik de filmmakers niet persoonlijk ken. Omdat ik echt zoiets heb van, ach, oh, wat hebben ze wel te goed gedaan. En daarnaast ook hoe de avonden in elkaar zitten. Vind ik dat we echt een heel, uh, ja, ja, gedegen iets neerzetten. Waar mensen echt, echt absoluut een hele leuke tijd aan hebben beleefd. Gedegen omdat het heel afwisselend is? Ja. Ja, dat uh, was ook onze intentie, om het zo afwisselend mogelijk te laten zijn. Omdat je in principe een heel divers publiek aantrekt. Mensen die wat, misschien wat meer van kunstzinnige film houden. Maar ook mensen die wat meer van normale film houden. Dus daar moest een grote afwisseling in zijn. En ik denk dat dat goed is gelukt. Want welke films zien we hier? Films van studenten uit, van verschillende landen, van verschillende filmacademieën? Ja, ja, we zien in principe zien we hier... Uh, Vrij veel eindexamenfilms van uh, filmacademies van over de hele wereld. Uh, we hebben denk ik ongeveer 350 uh, filmacademies aangeschreven. En uiteindelijk zijn daar pak een beet uh, ja, uit ongeveer 15 verschillende landen inzendingen uitgekomen. Maar dan wel ook daartussen weer verschillende filmacademies. En die hebben ook voorgeselecteerd Ja, klopt. En waar kijk je naar. Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Uh, in eerste instantie natuurlijk uh, uh, gevoel, want het uh, moet, moet gewoon even pakken. Maar daarnaast ook uh, hebben we ervoor gezorgd dat er een paar mensen zijn die zoveel mogelijk films, het eigenlijk bijna alles wat ingezonden is, hebben gezien. Zodat je op zich wel een goede afweging kunt maken. Want naast hele goede dingen hebben we ook wel echt vrij slechte dingen binnengekregen. Dus die kun je dan gelijk laten afvallen. En is het zo dat je dan eigenlijk heel, heel breed laat zien wat er dan leeft in de wereld? Of zit er ook nog een thema aan vast in het festival? Nee, er zit totaal geen thema aan vast. Uh, we hebben uiteindelijk echt beoordeeld uh, op vorm uh, ja, en uh, verhaal. Dus vorm uh, is dan vooral hoe uh, beeld gegeven is en uh, verhaal in hoeverre ja, er een, uh, een, een, een lijn in zit. En uh, daar zit verder helemaal niets aan verbonden, daarom is het ook zo ontzettend verscheiden. Wat is je eigen favoriet? Ja, dat uh, vind ik heel erg lastig om te zeggen, omdat uh, inmiddels zijn het allemaal een beetje mijn uh, favoriet geworden. Maar mijn favoriet was uh, Wild Dogs, een film uit Israël. Kun je je vertellen? Ja, het is een uh, verhaal over twee soldaten die op een uh, oefening gaan. En uh, die elkaar eigenlijk niet zo mogen. En er is een perfecte spanningsboog in. Uiteindelijk komt het ook echt tot een ontploffing waarbij deze twee extreme ruzie met elkaar krijgen. Met ook hele extreme en vredige gevolgen. Nu komen er heel veel studenten op af van dit festival. Logisch. Het is ook een deel in, in USB natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar vooral heel veel internationale studenten. Ik hoor alleen maar andere talen eigenlijk in, de, in het café en in de gang. Ja, is dat, dat ook een doelstelling? Van het festival om die groep aan te spreken? Ja, dat klopt. Uh, Flix is uh, in wezen een uh, samenwerking tussen USFA en uh, ESN, Erasmus Student Network. Dus uh, zij dragen allebei evenveel uh, bij in uh, dit festival. En dat betekent ook dat we uh, naast de Nederlandse studenten ook de internationale studenten wilden aanspreken. Nou, en uh, zoals ik het hoor, is dat goed gelukt. tijdje iets verteld wordt en dat is de krachter denk ik van. Altijd het moeilijke denk ik om in een korte tijd een boodschap over te brengen. What was the best movie you've seen today? I found the one story um with the man who imagined his own life um, and who wrote it down the best. I like that. Oh. I agree with her, the Australian movie about the man who wrote down his own life, like how he imagined it to be, was the best one. What do you think of the Flix Film Festival? Good thing. <laughs> you cannot see your thumb, you, you yeah. have to say something, it's a radio. <laughs> I know, but it's a good thing. It's a good thing, yeah. okay, thank you. You're welcome. What do you think you are listening to, my friend? <laughs> And, uh, programma als Klasnost kan natuurlijk niet zonder columnisten. En de man naast mij, Jeroen Smit, is ook ex-presentator van Buitenhof. En die zei dan, toch altijd als de columnist aanschoof... Uh, camera en camera microfoon voor. Camera en microfoon voor. Van ba, Sherif. Goedenavond, dames en heren. Um, mijn eerste column heet De Noordeling. En um, ja, zo gaat het. Vanwege mijn donkere huidskleur word ik vaak gevraagd waar ik vandaan kom. Uit het noorden, zeg ik dan. Uit het noorden van waar, is de volgende vraag. En mijn antwoord is altijd, uit het noorden van het land. Verder verschaf ik geen informatie. Ik ben met mijn nieuwsgierige Middenlanders geen spot aan het drijven. Ik kom echt uit het noorden. ...maar dan van Liberië. Een land dat door terugkerende zwarte uit Amerika... ...in de 19e werd gesticht. Voor de burgeroorlog stond het land decennia lang symbool... van onafhankelijk Afrika. In het noorden van Liberië... ...net als hier in het noorden... ...zijn de meeste mensen boeren of boeren geweest. Het noorden van Liberië is het meeste productieve gebied... In het land dat vroeger door Nederlandse handelsreizigers de Groene Kust werd genoemd. Ik ben geen boer, nooit geweest. Maar vaak gaan mijn gedachten terug naar de akkers van een van mijn ontelbare broers en ooms. Groene, welderige akkers die de ogen streelden met handschoenheid. Ik ben naar het noorden van Nederland gekomen vanwege de liefde. Hier heb ik ook mijn talenten als schrijvers ontwikkeld. Van mijn vier romans heb ik drie in Groningen geschreven. Voor de komst van het internet en het kopen van boeken nog makkelijker werd... was ik vaag te zien in de bibliotheek of in de antiquariaten die deze stad rijk is. Vanuit het noorden reis ik door het land... En treed ik vaak op met collega schrijvers. Ik heb zelfs cursussen over schrijven gegeven. Wat is nu het geheim van het schrijven? wordt mij vaak gevraagd. Gedeut, zeg ik dan. Maar ook moed. Ploeteren. En uiteindelijk genieten van het bijna extatische gevoel. dat je overspoelt als je een mooie zin, scène of een hoofdstok hebt geschreven. Wees eerlijk in je werk en je vijanden zullen je nooit kapot krijgen, was het advies dat de Russische schrijver Boris Pasternak van zijn vader kreeg. Het is ook mijn levenscredo. Hier op Oogradio Radio zal ik samen met mijn collega's de komende tijd eerlijk zijn over onze passie voor kunst, voor literatuur, muziek en over wat er in onze kikkerlandje gebeurt. En als we soms niet normaal klinken, dan is het omdat we niet in een normale tijd leven. En niet omdat één omdat ene meneer Wilders dat, dat van ons gevraagd heeft. Dank u. Kijk voor meer onzelde journalistiek op glasnostici.nl Yes, Van Ba, sheriff komt vaker terug en daar zijn wij ontzettend blij mee. Rik. Nog steeds de gast bij ons is Jeroen Smit. Um, behalve schrijver van het boek De Prooi... is hij ook sinds 1 september 2011... rughoogleraar journalistiek. Bij zijn aantreden stelde hij zich ten doel... om goede gedreven journalisten op te leiden... die op verantwoorde wijze over onze samenleving berichten. En tegels kunnen lichten. En contact kunnen maken met hun publiek. Dat is nogal een opgave. Alleen wat... Hebt u deze journalistiek studenten als perspectief te bieden? Hmm. Ja, nou het is natuurlijk een, wat dat betreft ook een sombere dag vandaag. Um, vanmiddag werd bekend dat De Pers, een van de drie gratis kranten die ons land rijk is, daarmee stopt. Gecommoduleerd. Ja, uh, 30 maart de laatste editie, laatste krant. En dat vind ik heel jammer. Ja. Uh, Prachtige krant. Ja, en zeker, ik woon in Amsterdam, dus ik zit vaak in de trein. En dan altijd met de pers en andere kranten. Maar, dus ik vind het echt... Eh, en dat, is, dat de pers nu omvalt, dat, eh, dat heeft alles mee te maken dat eh, adverteerders eh, moeite hebben. En de gaatskranten kranten worden helemaal gefinancierd door adverteerders. Uh, en de adverteerders haken af. En dat zie je bij gratis kranten zoals de pers, die dus nu het loodje legt. Uh, maar je ziet ook in krantenland sowieso. Dat is uh, uh, kranten hebben het moeilijk. Er is een, je zou bijna kunnen zeggen... er is een crisis in de journalistiek. Kranten worden uh, um, ieder jaar opnieuw weer geconfronteerd... met een zaal, met publiek... waarvan weer een paar stoelen ja. leeg zijn... en niet meer gevuld worden. Ieder jaar valt zo'n 3-4% van de lezers weg. weg in tien jaar tijd een kwart. En ik neem aan dat u daarop doelt. Dus dat perspectief... tja, dat, aan, aan die kant is het mager... Um, Daarom denk ik ook dat het belangrijk is dat mensen die de journalistiek in willen. En ik ben er heilig van overtuigd dat de wereld meer goede, slimme, duidende journalisten nodig heeft. Dat die complexe wereld daar echt, echt, echt behoefte aan heeft. Um, maar dat, je dat, dat, dat, dat we moeten gaan nadenken hoe, over hoe dat in de toekomst wordt georganiseerd. Ik denk dat ondernemerschap daar een belangrijk woordje in is. Dat, um, nou, laat, laat mij een fantasie met, met, met, met u delen. Zoals huisartsen zich ontfermen over de zorgbehoeften van een gemeente. Laten we zeggen de gemeente Assen. Ik heb geen idee, heel veel mensen wonen er in Assen. Marcel Brons, die komt uit Assen. Redactie dit, 700.000? 70. 70.000. 70. 70. 70.000. Nou, laten we zeggen 70.000. Ja. Ik geloof dat een huisarts 3000 patiënten ongeveer kan herbergen, grofweg. Dus dan heb je het over 25 huisartsen daar. En die ontfermen zich, die hebben collectiefjes, neem ik, stel ik me zo voor. Drie, vier, vijf collectiefjes met verschillende huisartsen... die met elkaar die zorgbehoeften invullen. Ik kan mij voorstellen dat op een gegeven moment... in de toekomst, wat verder weggelegen... Professionele journalisten die net als artsen hoog zijn opgeleid, goed zijn opgeleid... ook in, ook in die zin ondernemerschap aan de dag leggen en zeggen... wij ontfermen ons over de informatiebehoeften van Assen. En dan heb je... Uh, als nou, zelfstandige zonder personeel? Ja, ja, ja. Nee, dat, je, nee, dat je dus ook in een collectiefje met elkaar... 10, 20 journalisten bij elkaar gaat zitten. Dat de gemeente Assen, daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen... zegt van, we vinden het zo belangrijk dat er pluriforme pers is... Hè, die, de, die de, ook de raadsvergaderingen bezoekt. en Die van klein tot groot het nieuws volgt. Die de vertaalslag maakt van het landelijk nieuws voor Assen. Het internationale nieuws voor Assen. Ja, dus die, wij, wij financieren de, de hardware. We, hè, 30% van de kosten nemen wij voor onze rekening. Dat kunnen we aan de belastingbetaler uitleggen. Voor de rest moet je als ondernemer inderdaad wervend zijn. Dus je bouwt je website, dat gaat allemaal niet meer op papier. En op die website daar staan verhalen eh, die deels gratis zijn. Want ook gefinancierd mede door de gemeenschap. Maar voor een deel moet je ervoor betalen. Duidende verhalen. Een interview met een burgemeester en een brandinman, Maar ook wat betekent dat laatste nieuws uit Brussel voor Assen. Ik denk dat op die manier... Hè, mensen kunnen dan per verhaal betalen of een heel klein abonnementje nemen. Een retainer of wat dan ook. Ik denk dat daar behoefte aan is. Ik denk dat dat een, een businessmodel is. Hè. Je hebt relatief laag of eigenlijk geen distributiekosten meer. Hè, want nou ja, het internet kan iedereen bij. He, dus dat, ik zie, ik zie nou, in de toekomst uh, uh, ruimte ontstaan voor nieuwe vormen van journalistiek op dat net. Uh, waarbij ook nieuwe ondernemerschap past, zal ik maar zeggen. En dat die grote kerken, die redacties, die zullen het moeilijk krijgen. Ja, dat is onvermijdelijk. Die hebben het al moeilijk. Dus iedereen kan dan journalist worden in feite... Ja, nee, ik denk ja, dat iedereen kan natuurlijk journalist worden. Dat is geen beschermd dat is beroep. Maar ik, dat is nu ook zo. Maar ik, ik denk dat... Uh, en, en vroeger, waren, vroeger was er geen hogeschooljournalistiek. Heel vroeger, uh, tot voor twintig jaar geleden... was er geen universitaire opleidingsjournalistiek. Je ziet dat het vak in die zin professionaliseert. Net als uh, de gezondheidszorg. Hè. Heel vroeger waren er ook geen opleiden voor dokters. Dus nee, ik denk dat daar een professionaliseringsslag plaatsvindt. En dat uh, je hebt natuurlijk een zeker moed ook weer nodig. Moed en zelfvertrouwen nodig om tot dat ondernemerschap te komen. En dat vraagt misschien wel zo'n opleiding zoals we die hier in Groningen bieden. He, maar zover is het nog niet. Laat me daar nog één opmerking over maken. Waar ik nu voor pleit, is kranten stop met het drukken van al dat papier en distribueren van al dat papier. En probeer te bedenken hoe je bijvoorbeeld via tablets. Die kranten, daar nou, de al nog even overeind... maar door de week kan je kranten heel goed verspreiden... via, via de tablets en via internet. Maar als, ik... maar als alles via blogs gaat... Hè, dus, blogs? Blog, blogs, hè, blogs. Dus ja, mensen ja. schrijven iets, kranten worden, worden als een soort van... Um, informatievoorziening van een bepaalde zzp'er. Dan gaan mensen toch ook heel erg kiezen wat zij graag willen lezen. En nu lees ik, de, lees ik een krant of zie ik het nieuws... en dat, ja. dat, dat, dat, dat is dan een, een zweem van objectiviteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat gaat dan toch weg als mensen... Zelf mogen kiezen waar ze na gaan kijken, nou ja. luisteren, lezen. Nou ja, ik, ik, op zich even, en daarom is het heel belangrijk om even die opmerking te maken. Maar ik geloof, ik geloof dat, dat, dat er voorlopig, als, als kranten slim zijn en ze stoppen met druk en distribueren, dat is 60% van de kosten van een krant. He, op termijn, bijvoorbeeld door de weeks. Dat er dan voldoende ruimte ontstaat om die redacties, die grote redacties. Want het is wel prettig. We zijn er ook een beetje aan gehecht. En het zijn ongelooflijk belangrijke kenniscentra, die, die grote redacties, dat die nog wel een tijdje overeind kunnen blijven. Dat misschien nog wel 10, 20 jaar vol kunnen houden. Maar goed, dan moeten de komende jaren echt wel stappen worden gezet. He, dus dat is eigenlijk een. En wat ik net vertelde, dat is bijvoorbeeld Assen met zo'n uh, zo collectief van journalisten. Uh, ja, daar kunnen mensen toch gewoon, uh, dat is toch op zichzelf ook een kwaliteitskeurmerk. Hè? Als een aantal hooggekwalificeerde journalisten zich met elkaar ontfermen over die informatiebehoeften van Assen, dan denk ik dat dat, dat dat ook weer op zichzelf weer een, een merk kan zijn waar mensen zich vertrouwd bij kunnen voelen. Kijk, wat natuurlijk, wat mensen iedere keer weer onderschatten is, ik weet wat ik wil weten, ik ga dat net op en ik vind het wel. Ja, misschien. Maar het mooie van zo'n krant is, of van een redactie die iets maakt, is dat je begint en je weet eigenlijk niet wat je tegen gaat komen. Natuurlijk, je wil ook lezen over Ajax of over FC Groningen. En daar kom je wel. Je wil ook die column lezen, je wil ook misschien wel een cryptogrammetje maken. Kom je allemaal wel. Maar wat kom je onderweg nog meer tegen? Als ik een krant gelezen heb, dan heb ik altijd één, twee, misschien wel drie dingen gelezen. Wat ik niet wist van tevoren dat ik ze wilde weten. Maar ik weet ze nu wel. En dat is het mooie van een goede krant. Hè? Dat, je, dat je geïnspireerd wordt. Hè? En het leven wordt wel heel dood en saai, zeg moeilijk, luister, ik ben maar in drie dingen geïnteresseerd in het leven. En ik, ben me op, ik heb me op de RSS-feed geabonneerd. Van Groningen eh, eh, ja eh, en, en, en, en zo is het. Dat, dat, ik denk niet dat, we daar een, uh, dat de u, samenleving u, u er dan op vooruit gaat. U wordt als onderzoeksjournalist ook duidelijk geïnspireerd door diepgang. En door ja. het lichten van tegels. Zoals u ja. uw studenten voorhoudt. Alleen... Hoe kunnen die onderzoeksjournalisten dan functioneren? Oké, okay, nou ook daar, heb ik, ook daar ben ik... Tot nu is het vluchtige informatie voor de assenaren, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, Ook daar is volop ruimte, dat zie ik echt voor me... voor mensen die twee weken, drie weken aan een verhaal gaan werken. En de, verder, de, de, de nog diepgravende onderzoeksjournalistiek... Ik ben hier steeds een jaar, anderhalf jaar met zo'n boek bezig. Dat soort onderzoeksjournalistiek, dat vergt ook ondernemerschap. En ook daarvoor geldt, daar ben ik ook van overtuigd... dat er... Um, als je In de journalistiek, dat hou ik ook de studenten voor... moet je kiezen voor een specialisme. Als je ergens van de hoed en de rand weet van een onderwerp... dus dat betekent niet om de drie jaar op een andere redactie zitten... maar zorg gewoon dat je de onderwijsspecialist wordt. Dan na een jaar of zes of acht, dan ben je een specialist. En dan kan je op allerlei manieren, heb je overal ingangen... heb je overzicht, kan je een goed boek schrijven... word je uitgenodigd om een discussie te modereren... om een lezing te houden, daar kan je ook een rekening voor sturen. Dan ontstaan er allerlei momenten, momenten en manieren... Om, uh, om dat economisch uh, mogelijk te maken. Maar dat vergt wel dat je een keuze maakt... en dat je zorgt dat je van dat onderwerp... van de hoed en de rand weet, specialist bent, gesprekspartner bent. En ook als zodanig herkend wordt. Een, een ander probleem, en dat is het slotprobleem... Uh, wat mij ook heel relevant lijkt... is dat vorm en inhoud um, zo vaak uh, complementair aan elkaar zijn. Ja. Namelijk, um, alles moet snel op radio en televisie... en alles moet kort... En dat lijkt de inhoud in de weg te staan. Maar als je iets diep doet, bijvoorbeeld een de prooi. Nou ja, misschien heeft u geluk gehad met de prooi. dikke 400 pagina's zijn goed gelezen. Hmm. Dan haken mensen af omdat het eigenlijk weer veel te lang en niet snel en langzaam is. Hmm. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld als, als glasnost daar een soort van prachtige tegenhanger in vinden? Of een nou ja, er zijn, er zijn natuurlijk een paar gouden regels in de journalistiek. Je moet ervoor zorgen dat je een verhaal maakt, of het nou uh, en dan maakt die niet zoveel, dat het on top of mind is. Op het moment dat het naar buiten komt. Dat, dat je moet, het, moet, het moet goed getimed zijn. Dat is denk ik vreselijk belangrijk. Je moet de, waarschijnlijk als ik nog vier jaar aan het boek had gewerkt was het een veel beter boek geworden. He, of drie jaar. Maar in 2012, hoeveel mensen hadden het nog willen lezen over ABN AMRO? Dus timing is ontzettend belangrijk. Heel belangrijk. Wordt wel eens onderschat in de journalistiek. Journalisten denken nog wel eens vanuit zichzelf en niet vanuit het publiek wat ze willen bedienen. Ik heb liever een 8 op een schaal van 0 tot 10 die op tijd komt, dan een 9 die te laat komt. He, dat is wetenschap. Die gaan voor de 9 of voor de 10. En die gaan promoveren op een onderwerp. Maar de journalistiek gaat juist om dat je het publiek moet bedienen. Een publiek wat, wat ergens doorgeboeid moet zijn. Dat is één opmerking. En verder, ik geloof heilig in dat een goede journalist constant een optimum probeert te vinden... tussen betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Ik vind spelregel nummer 1... our first obligation is to the truth. We moeten gewoon proberen zo dicht mogelijk... bij de werkelijkheid uit te komen. En dat gezegd hebben, dan moet je daarna... er alles aan doen om het zo toegankelijk mogelijk te houden. Want je moet je publiek bedienen. Je moet mensen in een verhaal trekken. Een goede journalist is in de eerste plaats een verhalenverteller. En dat is, dat is gelukt bij de prooi. Want sinds 2008 zijn daar... 250.000 lezers bijgekomen. Alleen... de pers is nu ter ziel gegaan. Terwijl spits en metro wel bestaan. Wat zegt u dat? Nou ja, dat, ja, dat, dat, dat kennelijk we op dit moment in dit klimaat... niet eh, voldoende adverteerders hebben om drie gratis kranten overeind te houden. Want dat is het natuurlijk in de kern. En eh, dat die adverteerders er niet zijn, dat heeft te maken met de economie. De maar is economie. het toeval dat de pers van yes, die drie... dat is, is toch een testkrant. Ja, um, nou de pers was wel, had het altijd al wel moeilijk. Uh, ik zit te denken, hè, dat is de gratis maar niet goedkoop krant. Hè. Ik, heb, ja, ik lees hem echt met ontzettend veel plezier. Ik vind het is heel erg dat hij hier straks niet meer is. Um, maar de vraag impliceert van dat de kwaliteitskrant onder de gratis kranten het niet redt. Yes. Hè, wat ja, wat zegt dat? En het nieuws van ja, vandaag. Ja, dat is dat dat dat dat, dat ik, wat ik het lastige in dit verband vind is dat spits wordt uh, betaald door de telegraaf, de telegraafconcern um, uh, dus daar heb je allerlei dwarsverbanden. En hoe dat met advertentieinkomsten zit. Die plaatsen iets door in Spits. En Spits rekent iets. Nou, dat is moeilijk om te zien. En Metro maakt onderdeel uit van een groot internationaal concern. Wat op een heel, in een heleboel landen die kranten uitgeeft. En die, hebben, die heeft ook allerlei nou ja, uh, cross-subsidies. En de pers stond echt op zichzelf. Hè. Dat was een, een, een, een initiatief van Marcel Boekhoorn. En die uiteindelijk met Wegener samen dat is gaan trekken. Nou, uh, wat dat dus zegt. Is dat zo'n initiatief op zichzelf. Uh, dat dat in ieder geval niet lukt. Maar ik, ik kan niet goed beoordelen. Hoe succesvol in termen van geld en in termen van het werven van adverteerders uh, Spits en Metro zijn. Dus ik vind het moeilijk om één op één te zeggen van ja, het is inderdaad ongelooflijk dat de kwaliteitskant van de drie omvalt. Dat zou wel eens wel een, dat zou wel met andere grootheden te maken kunnen hebben. Tot zover um, bent u nog bezig met een nieuw onderzoeksproject naar Aalhoud in uh, Amro? Nee, voorlopig is dit, uh, dit hooglererschap in Groningen, hè, wat een halve ja. baan is. Ik ben zo'n vijf, zes dagen per maand hier en dat zo goed mogelijk doen en daar mijn tanden goed in zetten, dat is een groot project op zichzelf. als alles in uw hoofd? Ik denk als ik klaar ben dan... Nou, ik ben nooit klaar, of voorlopig nog niet klaar. Hier. Maar ik, ik hoop wel. Nou, kijk, bij mij het is niet zo van ik heb tijd, ik heb geld, hè, want ik doe het allemaal in eigen beheer. Althans, de, de, niemand financiert zo'n boek van tevoren, dus dat moet je gewoon uh, interen. Ik heb geen nieuw project in me. Nee, dat moet zich aandienen. Het is niet zo van ik, ik, ik kan het nu gaan doen, kom, waar zal ik wat over gaan schrijven? Hè, beide keren is me dit min of meer overkomen en en uh, ja, als het me overkomt, ik uh, probeer daar goed op te letten... om dat dan op tijd te herkennen en snel aan de slag te gaan. Dankjewel, Jeroen Smit. Aanstaande vrijdag uh, viert Lepel van de Huiskamerconcerten... hun 500 likes-feestje um, aan het telefoon Ike de Zeeuw. Want deze band staat aanstaande vrijdag bij Lepel. En Ike, Ike de Zeeuw is een van de twee uh, uh, bedenkers van Lepel, toch, Ike? Ja, klopt. Samen met? Samen met Ruben van Walraven. We hebben wat... we dit ongeveer drie jaar geleden begonnen, denk ik. En labelconcerts, dat zijn uh, concerten in de huiskamer. Dat deed mij wel heel erg denken aan Geert van der Velders uh, initiatief Ham Radio Communications. Ja, we zijn ook uh, ooit begonnen samen met Geert, de eerste twee. Uh, in een huiskamer nog, bij een vriend van ons. En uh, toen uh, rustig aan doorgegroeid naar waar we nu zitten. Een hele grote, hele grote, een redelijk grote antikraakzaal in, uh, in de Vespro. En hoeveel mensen kunnen daarin? Ja, ik denk wel tegen de 150. Dat is niet echt een huiskamerconcert meer dan toch? Ja, nou, het, het, het is niet echt een huiskamerconcert, maar het heeft nog wel diezelfde vibe. Dus... Ja, wat is dan die vibe van een huiskamerconcert? Ja, ik weet niet. De aankleding en. Uh, <laughs> banken en stoelen. Uh, ja, banken en stoelen. En het is heel erg vrijblijvend. Dus je kunt gewoon gaan en staan waar je wilt. Dus ook tussen de, de versterkers in gaan staan, zeg maar. Dat als je wil, dat is geen probleem. Hey, en, en, en waarin wijkt dit dan af van Ham Radio? Is het helemaal hetzelfde en hebben jullie het echt voortgezet? Of is het ook nog qua gevoel of qua idee anders? Ja, nou, Ham Radio was wel echt kleinschalig hè? en het was echt in kleine huiskamertjes. Dus max 25 man of zo. En bij ons is het gewoon veel groter en we doen ook echt gewoon versterkte bands. Dus gewoon heel erg hard muziek blazen. Dat, uh, ja, we hebben zelfs wel vaak oordoppen. Uh, op de toonbank te uh, staan. Zodat mensen dat ook gewoon uh, kunnen kopen. En wat kunnen mensen bij, uh, bij jullie zien? Of horen moet ik eigenlijk zeggen? Of wat voor type bands? Ja, heel, heel erg uh, breed. Wel veel, veel, veel indie en, uh, en rockbands. Wel uh, wat meer de underground rock scene van Nederland, denk ik. Um, en daarnaast wel um, singer songwriters en uh, een beetje apartere acts. Dus uh, het idee is een beetje dat je begint met een rustige singer songwriter. En daarna een beetje een soort van rare tussen de kunst en muziek inzittende. Ja, weet ik veel. Noise of uh, rock act. En vaak afsluiten met een harde rockband. Ja, en <totstuken> hoe spotten jullie deze, deze acts? Waar komen die allemaal vandaan? Ja, <totstuken> het begon met uh, zeg maar avondenlang op MySpace rondzoeken oh, ja, naar bandjes. Ja, ja. Uh, nu MySpace dood, MySpace dood is, is dat uh, meer bandcamp geworden. Maar ook wel veel dat je toch wel een netwerk opbouwt. Als je hiermee bezig bent. Dus het is tegenwoordig wel dat we redelijk veel gemaild worden, ook met nieuwe beentjes of door vrienden van ons. Is het ook dan voor beentjes echt een plek om te gaan staan om dan ontdekt te worden door een of andere programmeur van een festival of een zaal? Nou, je hebt natuurlijk wel de downstage die je graag bij ons meekleurt. De downstage. Wat? De downstage van de Vera, daar zijn we wel. Altijd goede vriendjes mee. Ja, ja. Die uh, ja. kijken wel met ons mee en wij ook met hun natuurlijk. Um, ja, verder, ik weet niet. Er zijn wel, het is wel natuurlijk een, een leuke plek om uh, te spelen als Bent. En het zal uh, geen kwaad kunnen, denk ik, voor je. En nu hebben jullie, uh, jullie 500 uh, likes feestje. Ja, ja. Um, dat is dus een mijlpaal voor jullie. Ja, nou, dat is toch wel leuk. Uh, als je, we hebben in het begin ook nooit mensen uitgenodigd. Daar zijn we sinds uh, vorige week. Uh, een beetje half, half mee begonnen. Via andere vrienden van ons die dat een goed idee leek. Maar het zijn allemaal uh, likes van mensen uit eigen initiatief. Dus dat is natuurlijk hartstikke tof. En wat is de ambitie? Waar moet dit naartoe groeien? Ja, zo <grijg> groot uh, mogelijk. <grijg> en weet, wat is uh, dat? <grijg> wie weet wordt het wel eens pop wow, een poppodium. Wauw, <grijg> een poppodium. Het is toch in paddenpool, Correwegwijk? waar was het nou ongeveer? Ja, Correwegwijk. Ja, ja. uh, ja, Einde van de Correweg. Wat, uh, wat kunnen we aanstaande vrijdag verwachten? Vrijdag, ja. Een uh, heel mooie ex. Drieën. Uh, Andrea Rotin, de Italiaanse singer-songwriter. Een beetje opera-esque uh, af en toe. Erg goed, erg grappig. En daarna Mitron, het uh, voormalige uh, Jordan Orchestra uit Arnhem. Die uh, ja, psychedelische, een uh, beetje uh, à la moonduo-achtige psychedelica doen Heel erg dronerig. Ja. En hoeveel uh, je net gehoord hebt. Je, hebt. je net gehoord. Um, hoe ja. laat en uh, hoe kom ik daar? Het is, uh, het is open half negen. Eerste bent rond half tien. En uh, je kunt er op de fiets naartoe. Ja maar ik moet hoef ge geen kaarten kopen wat dan ook, nee hè? Nee of? hoor, nee. Uh, je je, uh, ja, je kon vroeger reserveren. Daar zijn we eigenlijk mee opgehouden. Dat vroeg niet zoveel toe. Maar uh, als je zeker weet dat je komt, is het leuk als je het uh, Facebook evenement uh, deelneemt. Dan weten we ook een beetje waar we aan toe zijn. Goed, dankjewel Ikke de zee en uh, veel plezier vrijdag bij je feestje. Ja, het komt helemaal goed. He, ja, het is uh, vijf voor negen en dat is dan nu vanaf nu de gebruikelijke tijd voor het laatste item van Glasnos. Aflevering 2, seizoen 1. De bevers van Brons. Maarten Brons, waar gaan wij vandaag over praten? Ja... Uh, ik heb een film gezien, een documentaire, Pianomania. Pianomania. Ja, één woord, Pianomania. En uh, daarin uh, zien wij uh, meester pianostemmer Stefan Knupfer. En hij uh, werkt voor Steinway in Wenen. En, uh, Steinway? Ja, dat is ook niet de eerste de beste. <laughs> en, Steinway... Uh, heeft er blijkbaar uh, de, aller, de allerbeste van de wereld in huis gehaald. Want wat die man met vleugels doet, dat hou je niet voor mogelijk. Wat doet die man met vleugels? Ja, die, die, die denkt niet in termen van een, een snaarspanning in, in een aantal hertz. Dus in een, in een strik, strikte frequentie. Die man die ziet een klankkleur voor zich. En die gaat net zo lang pielen met zo'n vleugel. Dat elk hamertje precies, precies perfect staat. En dat, uh, Het is fascinerend om hem aan het werk te zitten. Wat een bever is die man. Dan zijn we eigenlijk al bij de conclusie. Ja, nou ja de, de, de documentaire is ook heel mooi gemaakt hoor. Dat, dat zijn uh, uh, Frank en Sibis, uh, regisseursduo. En die hebben, hebben er ook alles aan gedaan om, om, om, dat, om die klank uh, van die piano's, die wij dus gestemd en bespeeld zien worden uh, door ook iemand als Lang Lang of Pierre, Laurent en en Brendel. Uh, om, dat, om die klank van die piano's heel goed op te nemen. Daar hebben ze ook een prijs voor gewonnen. Dus het geluid je... van de jij ziet die documentaire. En jij kijkt. Ik, bedoel, ik als ik een pianostemmer zie. Ik kan moeilijk het onderscheid zien tussen een gewone pianostemmer ja, en een, dat een, zie een je klasse piano. Maar wat is dan? Kun je nog even een, een scène dat je denkt van ja. dit is de pure nou, maestro aan het werk. vraagt Pierre, Laurent uh, en Maar aan hem. Uh, ja, ik wil zo en zo'n klankkleur. En dan, en dan zegt Stefan Knoefner, ja, moet het dan zo of meer zo? Ja, liever allebei. En dan zie je hem kijken en dan denkt hij, fuck, hoe ga ik dit doen? En dan gaat hij achter die vleugel zitten in een lege concertzaal... met dus alleen de cameraman erbij. En dan gaat hij pielen en draaien. En later zie je dus die Emma terugkomen. En dan gaat hij zitten en dan speelt hij en Ja, zegt hij, dat is de klank en, die en, ik zocht. En hoor ik dat dan ook als leek? Of is dat, dat dan echt vanaf voor de... wat voor Heb je daar op... de oren van Maarten Brons voor nodig? Nou, je hebt daar wel serieuze geluidsapparatuur voor nodig. Want uh, die DVD in Surround... Dat, dat, dat moet dan wel heel serieus goed worden. Dus ik hoop dat hij weer terugkomt in Forum Images een keer. Dan kunnen we hem gaan kijken. Dan de hamvraag zijn het bevers of geen bevers, ja. Maarten Brons? Alle drie. Stefan Knupfer en Frank en Sibis, de makers. Alle drie bevers. Tot zover. Aflevering 2, seizoen 1 van Glasmost. Volgende week zijn wij terug. En wij zijn Rik van der Kleij, Brandauwers, Maarten Praamsa en Maarten Brons. Tot volgende week.